Hou je brein leeg. Stop er heel de wereld in en je hoofd erbij. Als je jezelf zoekt, zoek het dan niet in een hoekje, trek de natuur in. Heer jezelf durf aan, wees fier op als je eens doet, niets is evident. Gedaan met angsten. Elke dag een avontuur. Dans door het leven. spreek je angsten uit daarmee doorbreek je taboes voor elk bevrijdend weet je het zelf niet? dan zijn er anderen nog durf gehad te vragen Fantasie. Ze zijn nooit werk bekend. Mag ze gewoon weg. Karakter werkt niet, Motivatie is de weg. Luister naar je wil. Voor wie geloof je? Voor jezelf of voor een God? Bewaak je grenzen. Bewaak je grenzen. Laat anderen hun probleem. Verlies jezelf niet. Niet volharding, nog je prestaties maak je, wel je intentie. Wat zoek je in je werk, enkel plezier en centjes, je van ze? Als je kracht zoekt, zoek ze niet in je bed, laat alles achter. Stop het denken, er zal je niks gebeuren. Laat de rust werken. Sturen moet je niets, er zijn enkel de keuzes op het moment zelf. Water en olie, waar liefde is, is geen angst, tenzij een verlies. Je sluit jezelf op. In je plichten en je schuld, wil je niet vrij zijn? Oefen oprechtheid. Waak over je ijdelheid. En behoud warm respect. Gezonde rites verlossen je stress. Leer ze jezelf aan.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 kinderlijk plezier, vol fantasie en liefde. Gun jezelf. Bam. Als het regent, dan is het tijd om op te ruimen. Maar als de zon schijnt, dan is het tijd om de toerist uit te hangen. Rustig, genietend loopt alles steeds natuurlijk, spontaan, klaar en vrij. Neem steeds je comfort en je goede grenzen mee waarheen je ook gaat. Vrees je zwaktes niet. Zie het goede in jezelf. In jou zit zoveel. Zo begint een dag. Een plasje en een wasje. En blij start ik weer. Tracht niks te denken. Focus op je zintuigen. Niet je gedachten. Wees lief voor jezelf, zonder eisen of verwijt, geef jezelf vrijheid.